8 uur, het NOS-journaal, Jan van der Putten. Regeerakkoord bereikt in België. Grote problemen op A27 door kapotte matrixborden... en sterke stijging aantal HIV-patiënten Oost-Europa. In België hebben de zes partijen die onderhandelen over een nieuwe regering... het regeerakkoord inhoudelijk afgerond. En daarmee is het land opnieuw een flinke stap dichter bij een nieuw kabinet. Gisteren kwam onder meer de regulering van de bankensector aan de orde. Afgesproken is dat banken die overheidssteun krijgen, zoals Dexia en KBC... geen bonussen mogen uitkeren aan de managers... Vandaag lezen de onderhandelaars van socialisten, christendemocraten en liberalen de 180 pagina's nog eens een keer grondig door. En daarna wordt het akkoord voorgelegd aan de leden van de zes partijen. Dat gebeurt komend weekend. Als alles volgens plan verloopt, heeft België maandag een nieuwe regering. Door problemen met matrixborden op de A27 staan er vanochtend extra lange files rond Utrecht. Bij werkzaamheden is vannacht een kabel kapot getrokken, waardoor de rode kruisen boven de snelweg tussen houten en lunetten aanstaan. Er is maar één rijstrook open. De borden worden nu handmatig uitgezet en ook op andere wegen rond Utrecht staan lange files. Zometeen meer in de verkeersinformatie. Gemeenten hoeven niet meer standaard dubbele nationaliteiten te registreren... van kinderen die als Nederlander zijn geboren. Dat staat in een wet die minister Donner naar de Raad van State heeft gestuurd voor advies. Als een baby twee nationaliteiten heeft, bijvoorbeeld ook de Marokkaanse... omdat die van generatie op generatie wordt doorgegeven... zijn gemeenten nu verplicht die allebei te registreren. Donner wil van iedereen die als Nederlander geboren is... alleen nog maar de Nederlandse nationaliteit vastleggen. Een tweede nationaliteit wordt alleen nog geregistreerd bij mensen die op latere leeftijd Nederlander zijn geworden. De toename van het aantal HIV-gevallen in Oost-Europa is alarmerend. Volgens een rapport van de VN en het EU-agentschap voor ziektepreventie is de HIV-epidemie nog steeds niet onder controle. Vorig jaar kwamen er in Europa 118.000 HIV-patiënten bij, drie kwart daarvan in Oost-Europa. Organisaties maken zich grote zorgen omdat het totaal aantal heeftbesmettingen in Europa en Rusland nu 2,5 keer zo hoog is als tien jaar geleden, terwijl de epidemie in andere delen van de wereld stabiliseert of juist afzwakt. Het rapport wordt vandaag op 1 december gepresenteerd, want het is Wereldeensdag. Saudi-Arabië heeft sinds februari duizenden mensen opgepakt om een revolutie in het land te voorkomen. Dat staat in een rapport van Amnesty International dat vandaag is verschenen. De mensenrechtenorganisatie beschuldigt Saudi-Arabië ervan dat veel van hen zijn opgepakt zonder duidelijke verdenking of proces. Vooral in het oosten van het land zijn veel tegenstanders van het regime opgepakt. In die regio woont een Sjiïtische minderheidsgroep. Verder komt er volgens Amnesty International een nieuwe antiterreurwet aan... die het mogelijk maakt om vreedzame betogers nog langer zonder proces vast te houden. Bij een brand in Rittem is één man om het leven gekomen. De brand woedde in een boerderij in het Zeeuwse dorp. Van het pand is niets meer over. Alleen een schuur naast de boerderij kon worden behouden door de brandweer. Het is nog niet bekend wie het slachtoffer is. En ook de oorzaak van de brand in Rittem is nog onduidelijk. Staatssecretaris Bleker past een omstreden natuurwet op een paar punten aan. Zo mag er toch niet worden gejaagd op de smint, een eende soort. Verder krijgen alle bedreigde soorten op de rode lijst een striktere bescherming... en wordt de jacht regionaal georganiseerd, zei Bleker in het tv-programma Moraalridders. We willen niet dat vanuit Wassenaar voorwieldrives wheel drives naar Drenthe rijden... om daar de hele dag te gaan knallen, zei Bleker. De Republikeinse presidentskandidaat Michelle Barkman heeft opnieuw geblunderd tijdens haar campagne. In een reactie op de bestorming van de Britse ambassade in Teheran zei Barkman dat als zij president zou zijn, ze de Amerikaanse ambassade in Iran zou sluiten. Maar de VS heeft al sinds 1980 geen ambassade meer in Iran vanwege de gijzeling in 1979. Barkman waarschuwde eerder onder meer voor de opkomst van de Sovjet-Unie. PSV heeft zich verzekerd van de eerste plaats in groep C van de Europa League. Gisteravond wonnen de Eindhovenaren de uitwedstrijd tegen Legia Warschau met 3-0. Met 13 punten uit 5 wedstrijden is PSV niet meer te achterhalen door de andere ploegen. AZ is nog niet zeker van de volgende ronde. De Alkmaarden speelden hun uitwedstrijd tegen Malmö gelijk met 0-0... en staan tweede in groep G. De eerste werd metalist Garkov... en dat gaat zeker door naar de volgende ronde door een 4-1-overwinning op Austria-Wien... Dan het weer nog vandaag regenachtig. De meeste neerslag valt in het westen van het land. Er staat vrij veel wind. Vanmiddag neemt hij af. En met 9 tot 11 graden is het behoorlijk zacht. Morgen bewolkt een kans op buien. In de middag opklaringen. En iets frisser dan vandaag. Ah, en weer bij de verkeersinformatie. Een beetje goed nieuws voor het verkeer in de regio Utrecht. Vooral op de A27. De kruisen die zo voor verdraging zorgden... die zijn inmiddels handmatig uitgezet. Dat betekent dat het verkeer op de A27 vanaf Breda-Utrecht weer een beetje op gang komt. Er staat toch wel dik 12 kilometer tussen Lexmond en Houten. Er is bij Utrecht wel een behoorlijk verkeersinfarct ontstaan hierdoor. Want ook op andere wegen lange files. Bijvoorbeeld op de omrijroute, de A2, vanuit Den Bosch naar Utrecht. Vanaf knooppunt Deil tot Oude Rijn, ruim 20 kilometer. En ook is, ook is het stevig vastgelopen op de A12, vanuit Den Haag naar Utrecht. 10 kilometer tussen Woerden en Lunetten. Het gaat allemaal even duren voordat de situatie weer normaal is. Wie nu richting Amsterdam rijdt, kan nog altijd beter omrijden via de regio Rotterdam. Andere lange files staan op de A4 Amsterdam-Den Haag... vanwege de werkzaamheden tussen Roelof-Arensveen en op 10 kilometer. Op de A12 vanaf de Duitse grens naar Utrecht... tussen de afrit Beek en Arno-Noord over 15 kilometer. En na een aanrijding op de A35 vanaf Enschede naar Almelo... file tussen Buren en Knoopend-Azeloo en daar is de rechterrijstrook dicht.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 Voor een betere wereld en een fiscaal voordeel tot 1,9%, vraag het je adviseur of kijk op triodos.nl. Het fiscale voordeel verschilt per persoon en kan in de toekomst veranderen. Fitnessabonnementen die stilzwijgend worden verlengd. en ingewikkelde opzegmethoden bij bijvoorbeeld loterijen of tijdschriften. Ze zijn de consument al jaren een doren in het oog. De wet van Dam, die vandaag in werking treedt, moet uitkomst bieden. Wilt u weten wat dat voor u betekent? Kijk dan vanavond naar meldpunt om 5 voor half 8, Nederland 2 bij Max. Voetgangers. Dit is hoe Volvo ze ziet. Voetgangers hebben wel eens de neiging om onverwacht over te steken. Gelukkig heeft Volvo een oplossing: Pedestrian Detection. Net dat paar extra ogen dat u soms nodig heeft. Ziet u Volvo iemand die plotseling oversteekt, dan waarschuwt hij. Uw natuurlijke reactie? Onmiddellijk op uw rem trappen. Doet u dat niet, dan doet uw Volvo dat voor u. Wel zo handig. Zo maakt Volvo het verschil tussen iemand te laat zien en op tijd opmerken. Het NOS Radio in Lara Rensen en Marcel Ooster. Goedemorgen, Iran raakt steeds meer geïsoleerd. Bezetting en vernieling van de Britse ambassade... was voor veel landen de druppel die de MRD deed overlopen. Ook voor de Britse minister van Buitenlandse Zaken, Heek. We hebben nu de Britse Embassy in Teheran We We hebben besloten om all onze staff En de EU kondigt vandaag waarschijnlijk scherpere sancties aan... en diplomaten worden teruggehaald of uitgewezen. Daar praten we zo over met oud-diplomaat en oud-minister Ben Bot. We hebben het ook nog over een Nederlands idee voor de Eiffeltoren... Maar je hoort eerst wat er gaande is op de A27. Want dat probleem met de matrixborden boven de A27... vanuit het zuiden naar Utrecht is nog steeds niet opgelost. Stonden rode kruisen, die zijn inmiddels handmatig uitgezet, toch? Johan Ravensloot van je Rijkswaterstaat. Ja, Goedemorgen. goedemorgen. Dat, dat klopt inderdaad. Het goede nieuws is dat in die zin de, de, de weg weer beschikbaar is voor de weggebruikers. En het slechte nieuws? Dat er nog steeds veel vertraging is... Uh, met name vanuit het zuiden en het westen richting Utrecht... Aha, oké. Okay. Dus mensen hebben nog steeds last van de files vanwege de problemen daar. En wij vragen ons natuurlijk af hoe het gaat met de kabel, de veroorzaker van al deze problemen. Want die moet u repareren voordat de avondspits begint. Dat klopt, ja. De reparatie is al in, uh, in volle gang, al eigenlijk vanaf uh, vanmorgen vroeg. Um, en de verwachting is wel dat die ruim voor de avondspits uh, gerepareerd zal zijn. Dus uh, met de avondspits moeten alle een matrixbord die op de normale manier bediend kunnen worden. Ja, en dan moest u even de weg uh, onder controle brengen via een barrier, dat is een tijdelijke vangrail? Dat klopt, dat is een tijdelijke vangrail. Uh, dat heeft mee te maken dat daar het stukje A27 vrij smal is. Uh, en om de werkzaamheden veilig te kunnen uitvoeren moest daar dus tijdelijk die uh, vangrail geplaatst worden. Ja. Zodat de werkzaamheden ook nu gewoon door kunnen gaan. Um, en dat vraagt altijd even ja, wat, wat tijd om die barrier te kunnen plaatsen. Uh, en daarna hebben we meteen dus de kruisen kunnen verwijderen daar te plekken. Ja, maar nu hoorden we dat die ook is omgevallen. Ja, dat, dat was zo. Uh, rond kwart over zeven. Uh, die berio is omgevallen over een uh, lengte van 100 meter. Dus die moest weer overeind gezet worden. Uh, en dat heeft dus wel wat vertraging opgeleverd, jammer genoeg. Meneer Gavesloot, ik heb ook wel eens, als ik s'nachts uh, naar heel veel rijd dat ik zie dat er rode kruisen op de weg staan. En dan zie ik ook wel eens dat... Um, Automobilisten toch over dat weggedeelte rijden. In dit geval uh, is, um, kan ik mij voorstellen... Ja, de, de, de, het gevoel dat je daar kan rijden... Onder, omdat er niks aan de hand is, toch aanwezig bij automobilisten. Is, is het, uh, raad u het af om dat toch te doen? Ja, dat raden we absoluut uh, af. Op het moment dat er een rood kruif staat... heeft dat altijd een, een reden en een oorzaak. Um, dus het is per definitie uh, onveilig om daar onderdoor uh, te rijden... Uh, en als dat al zo zou zijn, dan zal het altijd onder begeleiding ook van de politie uh, gebeuren. En, uh, maar zodra dat niet zo is, is okay. het gewoon altijd Rood Kruis niet onder doorrijden. Nooit zelfstandig daar doorrijden. Johan Raamversloot van de Rijkswaterstaat, dank u wel nogmaals. Ja, we Het gedaan. Tien over acht geweest. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. De EU-ministers van buitenlandse zaken die komen vandaag bijeen in Brussel. Want Iran komt steeds meer alleen te staan in de wereld na de bestorming van de Britse ambassade twee dagen geleden. Thomas Erdbreink, onze correspondent in Teheran, vertelt hoe er daar gereageerd wordt. Nou ah ja, kijk, het, het grote probleem is natuurlijk dat er niet Eén duidelijke groep Iraanse machthebbers zijn. Er zijn mensen die, die boos zijn over wat er gebeurd is bij de Britse ambassade. Maar er zijn ook mensen die heel graag willen dat Iran alle banden eh, met het Westen verbreekt. Maar ja, het mag duidelijk zijn. Je noemde net al een lijst op van Europese landen die, die hier nu voorlopig niet meer zijn. Er is vandaag een belangrijke bijeenkomst in Brussel. Die zal ook over Iran gaan. En daar zullen die Europese landen waarschijnlijk gaan beslissen om op, toch op een soort van manier de relaties met Iran te gaan verminderen. Nou, hoe, hoe je het ook bent. Het leidt ertoe dat Iran steeds meer een paria-staat wordt. Een land zonder contacten met in, dit geval, in ieder geval het Westen. Zelfs Canada en Australië denken er nu over om weg te gaan. Dus ja, al met al, of de Iraners het nu leuk vinden of niet, het wordt behoorlijk eenzaam hier in Teheran. Ja, want u hoorde het al uh, van Thomas over die bijeenkomst van EU-ministers van Buitenlandse Zaken. Komen later vanochtend bij elkaar in Brussel. Dan zou het kunnen zijn dat ze bijvoorbeeld nieuwe sancties afkondigen. We praten met Ben Bot, oud-minister van Buitenlandse Zaken. En bovendien was hij van 1992 tot 2003 permanent vertegenwoordiger van Nederland bij de Europese Unie. Meneer Bot, goedemorgen. Goedemorgen. Wat vindt u ervan dat een aantal Europese landen, waaronder dus ook Nederland, de ambassadeur terugroept voor overleg? Nou, dat is heel begrijpelijk. Uh, onder de omstandigheden, het is natuurlijk niet niks uh, als een uh, ambassade van een van de EU-landen op deze manier wordt bestormd. Uh, terwijl de oproerpolitie staat toe te kijken. We hebben dat allemaal, uh, die beelden hebben we allemaal kunnen zien op de televisie. Dus daar, kracht, daar uh, past een krachtig signaal. En ik denk dat het heel goed is dat uh, veel EU-landen, en ik denk dus alle EU-landen, uh, fijne uh, extra sancties uh, zullen gaan uh, toepassen. Uh, en daartoe vandaag uh, besluiten. Mm, wij spraken eerder ook met uh, Marietje Schaken, d 66 europarlementariër En zij geeft aan dat het, dat het ergens ook niet verstandig is... omdat Iran steeds meer geïsoleerd wordt... en je eigenlijk de bevolking op deze manier in handen drijft van het regime. Wat vindt u daarvan? Ja, nou, daar uh, zeg ik, er zijn twee dingen. Op de eerste plaats, denk ik, nadat zoiets gebeurd is... moet je even een krachtig signaal... ...afgeven dat je niet met je laat spotten... ...en dat dit dus gewoon niet acceptabel is. Het is ook niet voor niks dat zelfs de Veiligheidsraad... ...een verklaring heeft uitgegeven... ...en dat China en Rusland <coughs> daaraan hebben deelgenomen... Dat, ...dat zegt iets over de gevoelens die er leven in de internationale gemeenschap. Vraag twee is, hoe lang je dat moet volhouden... ...want ik ben het helemaal eens met, uh, <coughs> het, uh, D66, uh, met de D66-europarlementariër... ...dat je moet oppassen... Want het isoleren van een land kan tot uh, twee dingen leiden. Op de eerste plaats uh, heeft dat, drijft dat de bevolking inderdaad... of mogelijkerwijs in de armen uh, van het regime. Daarbij moet je dus wel afvragen welk deel. Want uw verslag even gaf uh, terecht aan dat er grote verdeeldheid is. Op de tweede plaats uh, heb je natuurlijk je eigen burgers uh, die daar leven... Uh, die toch ook uh, bescherming nodig hebben. <tijd> er is nog steeds handel met dat land, ook van Nederland. En op de derde plaats denk ik dat we goed moeten nadenken over de gevolgen voor het nucleaire programma. Want als uh, Iran zeg je, volledig geïsoleerd is, dan zouden de machthebbers wel eens kunnen zeggen... nou, maar dan gaan we ook fors door met het ontwikkelen van een uh, atoomwapen. Daar zijn ze heel dichtbij. Uh, maar we hebben wel gemerkt in het verleden dat die voortdurende druk uh, ze net afhoudt van die laatste stap. En ik denk dat als je dus de forse maatregelen nu neemt dat dat wel eens een averechts effect zou kunnen hebben. Dus het, is, het signaal moet goed krachtig zijn. Dat moet nu worden afgegeven. Tezelfde tijd <coughs> moet je nu alweer nadenken... hoe hou ik die deur open? Hoe hou ik de dialoog gaande? Ja. Uh, meneer Wolt, kunt u die vraag dan zelf eens beantwoorden? Want inderdaad, het is een krachtig signaal... maar het is ook een beetje diplomatieke gewoonte... om dan de ambassadeur terug te trekken ja. of personeel weg te halen. Wat zou je kunnen doen om uh, toch in dialoog te blijven... en toch de gevolgen te laten merken? Nou, er zijn natuurlijk heel veel uh, contacten uh, informeel. Uh, vergeet niet dat er ook uh, zeg, in Nederland nog steeds een Iraanse ambassadeur is. Uh, er zijn veel contacten tussen zeg, de leiding, of de commissie, de Europese Unie, uh, leden van de raad, voorzitterschap. Uh, vaak heel informeel achter de schermen in het kader van de Verenigde Naties, internationale organisaties uh, waar Iran lid van is. Uh, daar vinden natuurlijk gesprekken plaats. En die kan je dus nou fijn, ook tijdelijk bevriezen als een soort sanctiemaatregel... om even te laten voelen dat, dit, dat men echt over de scheef gegaan is. En daarna weer, zoetjes aan zou ik zeggen, proberen om dat contact te herstellen... en te proberen de heren tot, tot reden te brengen. Ik denk dat de Iraanse, de Iraanse de mensen ook zelf al voelen dat dit te ver is gegaan... en dat het signaal wat er vanuit het westen wordt gegeven voor hen toch ook wel een, nou ja, een eye-opener is van uh, tot hier uh, en niet verder. En we moeten toch eens even kijken of uh, de relaties niet wat uh, kunnen verbeteren. Meneer Bot, hartelijk dank voor uw analyse. Dank u. Goeiemorgen. Zo dadelijk een opvallend plan. De Eiffeltoren in het groen. Helemaal volgehangen met planten. Het is een idee, een Nederlands idee. Hoort u zo meer over. Eerst naar Kees Kwaks met uh, nog steeds problemen op de A27. In ieder geval, lange files nog. Hè? Ja, de nasleep, uh, Lara, zeker. De matrixen zijn uitgezet. Dat hadden jullie net zelf ook al. Uh, ja, nu is het een kwestie van de problemen oplossen die er ontstaan zijn. En die problemen zijn fors. 100 kilometer vielen meer dan normaal. En een groot deel kun je toeschrijven aan die problemen op de A27. Een redelijk verkeersinfarct rondom Utrecht. A27, nou, daar staat nu 12 kilometer vanaf Lexmond tot Houten. Maar rond Utrecht is het behoorlijk vastgelopen op de A12. Vanuit Den Haag naar Utrecht, 12 kilometer. Dat staat tussen Woerden en Lunetten. Er staat uh, op de A12 vanaf Maarsbergen op Baan Bunnik, dik 12 kilometer. En uh, ja, helemaal in het oog springt de A2 Den Bosch richting Utrecht. Dik 20 kilometer tussen Knoopenduil en Oude Rijn. Ik denk dat het uh, tot uh, zeg maar half tien duurt... voordat we daar enigszins vanaf zijn. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Joris van der Kerkhoff is op vliegbasis Eindhoven. Joris, ben je al in de buurt van het ongeluk? Daar ben ik geweest anderhalf uur geleden. Althans, had lag het, het vliegtuig in twee stukken... met alle koffers die daaruit daar waren gekomen. De slachtoffers die werden nog op een andere plek verzorgd... of slachtoffer gemaakt uiteindelijk. Want het is een grote oefening hier in Eindhoven... waar verschillende, nou, in totaal 200 mensen bij betrokken zijn. Bestuurders, communicatiemedewerkers... want de oefening gaat voornamelijk over de communicatie. Maar dan moet er wel iets te communiceren zijn... over iets wat er gebeurd is. een vliegtuig is neergestort waar er dus een hoop slachtoffers bij zijn. En die slachtoffers worden slachtoffer uh, gemaakt. Um, en als je dan zo kijkt, hier dan zijn het uitpuilende uh, harten en, en, en darmen... die alle kanten opgaan. Een meneer die daar op een um, tafel ligt en klaargemaakt wordt... met een bekertje koffie in zijn hand. En als die een beetje voorover kijkt, ziet hij iets vreselijks. Ja, een, uh, in de wanden komen eruit. Het ziet er wel heel smerig uit, zeg. Je kunt het zelf niet zien, hè? U ligt hier op een tafel, wordt extra wit gemaakt. Ja, ik zie het uh, gedeeltelijk, maar het uh, ziet er mooi uit wat ik zie. En wat is uw rol? Mijn rol? Ja, ik lig dadelijk uh, bij het wrak. Ik ben uh, ja, ernstig gewond. En, uh, tot de dood daarop volgt? Ja, tot de dood daarop volgt inderdaad. <laughs> Oké, okay, want u, u, u gaat dood, dat weet u al. Kijk, ja, ik. <laughs> Nog jong, maar... Uh, <laughs> was het wel een fijne vakantie, want u was op vakantie geweest, geloof ik? Hè? Ja, met de hockeyclub uh, zijn we weg geweest... En, uh, hebben wel gewonnen, maar uh, ja, ik kan het laatst niet verder vieren. <laughs> Naast deze meneer op een andere tafel uh, ligt iemand met zijn uh, buik open. Dat is een man. Koffiebekertje. Deze is dood, deze is dood ja, maar nu nog niet. Nee, koffie? Uh, thee, graag. Uh, u leeft nu nog. Doet het zeer, al die, uh, die ingewanden die uit uw buik komen? Ja, ik heb wel een beetje last van een opgeblazen gevoel. Maar voor de rest, uh, ja, het gaat toch best, hoor. Komt u uit de buurt hier? Ja, ik kom uit, uit de buurt. Ik kom uit Eindhoven. En uh, als u nu zo dadelijk slachtoffer gaat liggen wezen op het vliegveld... Uh, denkt u dan ook aan 15 jaar geleden? Uh, nee, eigenlijk niet zo, nee. nee. Nee, dan ben ik echt alleen maar geconcentreerd op het spelen. Vijftien ja. jaar geleden was het echt uh, dat hier 34 uh, dodelijke slachtoffers waren. En nu bent u uh, een acteur die dood ligt uh, te liggen. Ja... Klopt, aan. Ja. Misschien kan ik het meenemen in mijn spel, ja. Dat is wel een goede tip. Ja. Goedemorgen. Goedemorgen. U bent op zoek naar? Um, ik ben op zoek naar mijn man, die um, in het uh, vliegtuig zit. Was dat die man die met zijn vriendin op vakantie was? Nee, nee, nee. nee, nee. Hij is alleen met de hockeyclub is hij weg. U weet hoe het verder gaat? Ik weet niet wat er met mijn man gebeurd is. Dus dat zal ik vanavond horen. Krijg ik of vanmiddag. Waarom doet u dit? Um, omdat ik acteur fysieke veiligheid ben. En omdat het natuurlijk een hele grootschalige leuke oefening is om uh, dit mee te maken. Het is een oefening. Het is wel een oefening hier op Vliegbasis Eindhoven. Vijftien uh, jaar geleden uh, was de oefening echt. Uh, was de ramp hier, als u hier nu zo loopt, u komt uit de omgeving. Denkt u dan terug aan die tijd ook? Um, wij denk ik niet, omdat wij heel goed geïnstrueerd zijn wat we kunnen gaan verwachten. Ik denk dat voor de hulpverleners wel schokkerende gebeurtenissen op kan brengen. Maar daarvoor hebben we ook duidelijke regels opgesteld... wanneer we no-play roepen en wanneer het stopgezet wordt. Want zo werkt dat dan wel? Als het dan uit de hand loopt, kun je zeggen van spelletje over? Ja, absoluut. Joris van de Kerkhof, vliegbasis Eindhoven bij grote rampenoefening. Een groene Eiffeltoren in plaats van een grijze. Dat is het plan en advies van ingenieursbureau Grondmeij. Op een persconferentie die zo meteen begint in Parijs... wordt aan de burgemeester het plan gepresenteerd... om de toeristentrekpleister van Parijs vol te hangen... Met planten. Arnold Rijver van Goldmijn, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Hmm, waarom komt u hiermee? Uh, wij, uh, Frankrijk en, uh, en de stad Parijs met name... hebben onlangs een plan ontvouwd... dat zij uh, tot uh, de top van uh, duurzame landen en steden willen behoren. Uh -huh. En uh, onze Franse collega's hebben op eigen initiatief... een uh, plan ontwikkeld om dat te ondersteunen. En uh, dat idee is... Uh, om uh, de Eiffeltoren, toch het symbool van Frankrijk en het symbool van Parijs... bij uitstek ook het symbool van uh, duurzaamheid uh, te laten worden. En het uh, klopt inderdaad dat wij uh, uh, uh, tijdens de persconferentie vanochtend... Uh, uh, plannen zullen ontvouwen waarbij wij... Uh zullen voorstellen de Eiffeltoren letterlijk te transformeren tot de grootste en groenste boom ter wereld. Ja. Dus Een soort ecologische make-over van de Eiffeltoren. We hebben een uh, gefotoshopte foto uh, ervan. Ja, een artist ge... impression is dat. Ja. Een artist impression, ja, goed, het ziet er wat mossig uit, een beetje apocalyptisch hè, van ah, naar, een, naar een grote kernoorlog als er geen leven meer op aarde is, zo, nou, zo wij... ziet het eruit. Ja, nou, we hadden er dan toch een iets uh, sympathieker oh. idee bij. <laughs> ja, we, we dachten ook al schimmel. <laughs> Het ziet een beetje verschimmeld ook uit als je dat. Maar dat ja, vindt u mooier. Ja, op papier komt het vaak anders over dan in werkelijkheid. Oh. Uh, wat u daar voor u heeft, dat is uh, uh, zoals ik zei, die, die artist impression. Uh, waarbij uh, 600.000 uh, verschillende soorten planten zijn aangebracht. Eh. Uh, en uh, Waarbij aan de noordoostkant van de Eiffeltoren met name klimop zal worden geplaatst. En aan de zuidoostkant met name planten die meer hittebestendig zijn. Krijg je nooit meer af, hè? klimop? Dat weet u toch? Nou, deze soort uh, wel, hoor. Dat, uh, uh, als wij deze uh, opdracht door mogen voeren, dan uh, zal in juli 2016... dat is de, de idee is om vanaf juni 2012 de planten opgekweekt te laten worden in kassen. En dan daarna een half jaar lang dag en nacht met draagzakken... Uh, deze probeert te bevestigen aan de en uh, mm. Dat zal ongeveer tot januari 2013 duren, als alles door mocht gaan. En dan zullen ze in uh, februari tot in juli 2016 weer helemaal uh, verwijderd worden. En dan zal de eiffeltoren er gewoon weer grijs, zoals u net zei, uitzien. Kijk eens aan. Um, ik zie één probleem. Hoe gaat u deze plantjes water geven? <laughs> Daar ook hebben we over nagedacht. Uh, uh, daarin, daar zal een rubberen buizenstelsel worden aangelegd en daar zal een uh, automatische bevochtiging in uh, worden aangebracht. Uh, ook in de draagzakken waar de plantjes uh, in zitten zal uh, mest worden gebracht. Dus uh, Die zorgt voor voldoende groei voor die hele periode. En wij hebben dat inmiddels uh, in ons uh, testlaboratorium in Parijs, hebben we dat uh, op schaal uh, uh, uitgerekend. En uh, dat is technisch allemaal mogelijk. En daar hebben we ook gezorgd natuurlijk om te kijken naar veiligheidsaspecten en, en, en dat soort zaken. Ja. Want het, zijn toch, het is toch in totaal 375.000 kilo extra gewicht dat aan de wordt gehangen. Ja. We zeggen, u heeft vast de stemming wel een beetje Ze Zouden ze er in Parijs voor voelen? Ik denk dat uh, de burgemeester van Parijs, die bij de persconferentie uh, aanwezig zal zijn, uh, daar zeker open voor, uh, voor zal zijn. Het is uh, denk ik een hele, in ieder geval een hele visuele bijdrage aan, uh, aan het streven wat de stad heeft. Ja, het uh, blijkt een beetje op Christo: hè? dingen inpakken met planten. Dan ga, gaat u dit ook in Nederland doen? Um, nou, er zijn nog geen plannen voor het Nederland, maar uh, ja, kijk, zoals ik net zei, technisch uh, is het mogelijk. Uh, en als dat op schaal van de Eiffeltoren kan, dan zou dat zeker op schaal van een gebouw in Nederland kunnen. Dus uh, mocht uh, bijvoorbeeld de gemeente, loop ik met de zendmast uh, uh, uh, wensen hebben op dat vlak nee, nee, of de, nee, euromast, nee, aan de, de zendmasten. Komt u niet? <laughs> nee, doe maar het Rijksmuseum of zo. Is dat een goed idee? Ja, hoor, dat is, uh, dat is ook prima. Oké. Okay. Dank hoor, Arnold ja. Rijver van Gondmeij. Graag gedaan. 5.30. Het Occupy Tentenkamp op het Beursplein in Amsterdam gaat inkrimpen. Niet alleen vanwege de kou. Ondernemers rondom het kamp klagen al weken over overlast... veroorzaakt door zwervers en alcoholisten die er ook slapen. De beweging heeft nu zelf voorgesteld om de boel om te bouwen... tot een kleiner kamp waar het niet zozeer meer om het kamperen gaat... maar om de protestactiviteiten overdag. Verslaggever Matthijs van der Wiel zag gisteravond... hoe de eerste tentjes werden afgebroken. Nou, zoals je nou ziet ook, hier zit niks in. Helemaal leeg is dat ding. Er wordt gewoon niks gebruikt. En het enige wat hiermee gebeurt is dat het donker is, dan kruip je hier mensen in die helemaal niks te zoeken hebben. Hier. En da Daardoor krijg je die, uh, die ellende, die je ze ook niet meer in de hand houden. Dan krijg je dit soort situaties. Dus deze gaat ze nu ook afbreken? Ja, je, ja, je ziet dat die leeg is. Er dus, uh, ligt een luchtbed in, zet op op Diederik. Er nee, zit een luchtbed. Van Diederik, daar zit Diederik op. Ja, daar zet Diederik op. Maar de dingen is wel lekker sortering. Daar, daar lig jij niet op te slapen. Kijk hoe nat dat is. Kan jij erop liggen? Dat rijkt niet. En dus? Dus opruimen zomaar in. Ook deze gaat vlot uh, Ricky? We er nog en weg is het koepeltentje. Wat we doen is, we gaan grote tenten opzetten waar we dan tenten in gaan zetten. Voor actievoerders die hier dan s'nachts zijn om de spullen te bewaken. En te zorgen dat hier ochtends weer dingen klaarstaan. Zodat de actievoerders terug kunnen komen en uh, direct aan de slag kunnen gaan vanaf 9 uur s ochtends. Hoe ga je nou bepalen wie er wel mag blijven en wie er niet mag blijven? Uh, wat we gaan doen is gewoon met de mensen praten van, hé, hey, waarom ben je hier? En dat, dat merk je heel snel aan iemand die bijvoorbeeld een alcoholist is of een, of een junkie is, die hier slaapt. Dat hij niet echt weet waarom hij hier is. Je moet slagen voor het bevlogenheidsexamen. Het is dus geen examen of iets, het is uh, te zorgen dat het hier uh, gangbaar is hygiënisch is... en, en te zorgen dat alles uh, hier veilig en uh, gewoon goed gaat gebeuren. En dat heeft niks te maken met een examen afleggen. Wordt een tentje verplaatst. We zijn nu al een scheiding aan het maken van wat hier links staat en wat hier rechts staat. Links hoort hij niet, rechts hoort hij wel. Je hoort je wel. Ik hoor je wel. Het grootste probleem is gewoon uh, schreeuwende dronken alcoholisten die zorgen voor opstootjes stelen, bedreigen. Het is alleen heel aanlokkelijk zo'n kamp voor deze mensen... om zich hierbij aan te sluiten onder de noemer Occupy. Maar is het juist vanuit de Occupy-gedachte niet een beetje pijnlijk... om juist kansarme mensen weg te sturen? Dat is absoluut heel erg pijnlijk. en We hebben het ook zes weken geprobeerd. Maar we hebben het ook wel een beetje onderschat... dat wij dit wel even konden... Uh... Oplossen, zeg maar. Iedereen nou, welkom heette. De praktijk heeft uitgewezen dat het een onmogelijke zaak is. Ja, kom maar op. René Wildeman is de voorzitter van de ondernemersvereniging. Hier op het Damrak. Ja, we wachten nu af wat er gaat gebeuren en op wat voor termijn dat gaat gebeuren. Maar is dat voor u iets waar u mee kunt leven? Eén grote tent en niet meer al het gedoe s'nachts en een minder grote oppervlakte van het plein? En een grotere tent, ja, het ligt eraan hoe groot die wordt. Als het natuurlijk een enorme circus tent wordt, dan zijn we er ook niet zo blij mee. Maar als er een tent in een kleine gedeelte staat, daar kunnen wij mee leven. Ja. Ja, en dan mogen ze zo lang blijven als ze willen? Ja, dat ze nog enige tijd zullen staan, dan, daar kunnen we wel mee leven, ja. Er is in ieder geval bereidheid vanuit de beweging om, om iets te doen, om aan uw klachten tegemoet te komen. Nou, ik bedoel, we hebben wel sympathie voor de beweging. Het is niet dat wij tegen die beweging zijn. Het is meer die hele rotzooi en de overlast, uh, uh, urinoirs die verstopt zaten, al zulke soort dingen. Ze ja. en, en, uh, willen er iets aan gaan doen. Ze willen er iets aan gaan doen, dat hebben ze ook toegezegd. Dus... Wij wachten af, ja. Kijken wat er allemaal achterblijft, moet je eens kijken. Papieren, stukken plastic. dat is, is allemaal troep. Dat mensen dit zien, denken ja. ze nou, dat is ook een vieze hier. Je bent begonnen met de grote schoonmaak. Ja, dat bedoel ik. Ik zal hem doorgaan ook. Weghalen en opruimen.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 Koppel uw online boekhouding aan uw zakelijke rekening en bij- en afschrijvingen worden automatisch verwerkt. Zo bent u minder tijd kwijt aan uw administratie en onze adviseurs staan tot 10 uur s'avonds voor u klaar. Word nu klant en open online een zakelijke rekening op abnambro.nl slash yourbusinessbanking. ABN AMRO, de bank al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 Een miljard euro voor de aanpak van files en België heeft een regeerakkoord. Half negen. Goedemorgen, ik ben Jan van der Putten. Minister Schultz trekt samen met acht regio's ruim 1 miljard euro uit om de files aan te pakken. En daardoor moeten de files op de grootste knooppunten met 20 worden verminderd. Het is de bedoeling de bestaande infrastructuur beter te gebruiken. De wegen worden niet verder verbreed. En de maatregelen bestaan onder meer uit een ruimere openstelling van de spitsstroken en het verlengen van in- en uitvoegstroken. Het rijk zelf neemt 60% van die 1 miljard aan investeringen voor zijn rekening. In België is na 535 dagen onderhandelen een regeerakkoord gesloten. De onderhandelaars en formateur Di Rupo hebben daarin onder meer afspraken gemaakt over de bankensector. En Het akkoord wordt komend weekend voorgelegd aan de leden van de zes partijen die meedoen. Zondag wordt dan bekend wie er minister wordt. De Franstalige Elio Di Rupo wordt waarschijnlijk minister-president. En dat kon nog wel eens een hobbel worden voor de Vlamingen, zegt correspondent Joris van Poppel. Die premier was altijd een Vlaming, waardoor je eigenlijk... Acht Vlamingen in de regering hebt en zeven Walen. Maar nu wordt die premier wordt dus een, een Franstalige Elio Di Rupo. Dus krijg je acht Franstaligen, acht Walen in de regering en zeven Vlamingen. Terwijl er veel meer Vlamingen dan Walen zijn. En dat is natuurlijk een groot probleem voor de, voor de Vlamingen. Nou, en Di Rupo is niet taalneutraal, want hij spreekt eigenlijk heel slecht Nederlands. En als alles toch goed gaat, gaat Di Rupo maandag naar de koning om te worden beëdigd. Er is goed nieuws van de A27. De problemen met de matrixborden daar zijn opgelost. De rode kruisen zijn uit. Bij werkzaamheden werd vannacht een kabel kapot getrokken... en daardoor konden de kruisen boven de snelweg... tussen Houten en Utrecht Lunetten niet worden uitgezet... en was er maar één rijstrook open. Met die weg zelf was niks aan de hand. En toch raden Rijkswaterstaat automobilisten af... om over die afgesloten rijstroken te rijden. Op het moment dat er een rood kruis staat, heeft dat altijd een, een reden en een oorzaak. Dus het is per definitie onveilig om daar onderdoor te rijden. En als dat al zo zou zijn, dan zal het altijd onder begeleiding ook van de politie gebeuren. En wat er nu nog staat aan file op de A27, dat hoort u zo meteen. Staatssecretaris Teven wil ouders van slachtoffers op korte termijn spreekrecht geven bij rechtszaken. Nu mogen alleen slachtoffers zelf voor de rechtbank het woord voeren. Maar veel kinderen kunnen dat niet, want ze zijn te jong of sterk getraumatiseerd. Teven wil de zaak voor 1 april geregeld hebben, zodat ouders van slachtoffers in de Amsterdamse zedenzaak er al gebruik van kunnen maken. Het aantal HIV-gevallen in Oost-Europa loopt flink op, staat in een rapport van de Verenigde Naties en het EU-agentschap voor Ziektepreventie. Vorig jaar kwamen er in Europa 118.000 HIV-patiënten bij. Drie kwart van hen raakte besmet in Oost-Europa. Dat heeft vooral te maken met de sociale omstandigheden daar, zegt directeur Koenen van SOA AIDS Nederland. De situatie is daar behoorlijk uitzichtloos voor een heleboel mensen. Weinig banen, sociale omstandigheden zijn slecht. En daardoor heb je eigenlijk al een aantal jaren vrij veel druk gebruikt. Mensen spuiten drugs. En daardoor uh, neemt HIV zo toe. In combinatie met het feit dat de overheid er eigenlijk niks aan doet. Er is amper voorlichting over HIV. En maar 10% van de mensen die het virus bij zich dragen wordt behandeld. Dat rapport wordt vandaag gepresenteerd. Want het is vandaag Wereld Eetdag. En staatssecretaris Bleker gaat zijn omstreden natuurwet op een paar punten aanpassen. Zo mag er toch niet worden gejaagd op de smint. Dat is een ende soort. Bleker wilde dat eerst juist wel toestaan, maar daar komt hij dus op terug. Daarvan dacht ik, van nou, als daar ook de jacht op mag worden uitgeoefend... dan kunnen we de schade die die dieren veroorzaken wat beperken. Want we hebben er heel veel van. Nou, er zijn argumenten om te zeggen, van nou, dat, dat, dat werkt niet op die manier uit. Nou, dan is mijn conclusie, dan is het verstandig... om dat dier niet uh, zeggen, op de lijst van... Te bejagen dieren te plaatsen. Behalve bedreigde diersoorten beter te beschermen, gaat bleken de jacht ook anders organiseren op regionaal niveau. Dat was het nieuwsoverzicht: het Weerbericht van Weer Online. Het is bewolkt met in het oosten plaatselijk wat regen. Er staat een stevige zuiden tot zuidwestenwind. In het is de wind matig tot vrij krachtig. En langs de kusten op het IJsselmeer staat een krachtige tot harde wind, windkracht 6 of 7. De neerslag in het oosten verdwijnt, dan is het even droog. Misschien breekt in het westen tijdelijk de zon door. Vanmiddag trekken weer buien over het land en dan vooral over het noordwesten. De wind draait naar het zuidwesten tot westen en neemt langzaam af in kracht. Het wordt vanmiddag 10 of 11 graden. Vanavond en vannacht valt in het hele land regelmatig regen. Morgen begint de dag bewolkt en regenachtig. In de middag blijft de neerslag beperkt tot een enkele bui. Af en toe breekt dan de zon door en daarbij wordt het 9 of 10 graden. ANWB-verkeersinformatie. Ah, nog ruim 320 kilometer file. 100 kilometer meer dan normaal op donderdag. Heeft voor een deel te maken met het slechte weer. Maar zeker ook met de problemen vanochtend door de signalisatie op de A27. De matrixen zijn uit. Er staat op de A27 tussen Gorkum en Utrecht nu nog 6 kilometer bij Houten. Maar rond Utrecht is het behoorlijk vastgelopen. Onder andere op de A2 Denbos richting Utrecht. 23 kilometer tussen Waardenburg en Knoopend Oude Rijn. En op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht... 9 kilometer tussen Woerden en Lunetten. En ook Op het onderliggend wegennet bij Utrecht zie je nog altijd lange files. Dat zal allemaal nog wel even duren. Andere lange files die opvallen. De A2, Maastricht-Eindhoven tussen Nederweert en Leende, 12 kilometer. Op de A12 vanaf de Duitse grens naar Utrecht... bij Arnhem-Noord, 15 kilometer vanaf de afrit Beek. En de nasleep van een aandrijding op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Voor knooppunt de Brechtse staat 8 kilometer. Alle rijstroken zijn daar weer open. Het allerbelangrijkste is dat je snapt hoe een speler in elkaar zit. Pas als je begrijpt waarom hij doet wat hij doet, kun je werken aan dingen als techniek en tactiek. En dat geldt niet alleen in het voetbal. Ook in het bedrijfsleven moet je als manager in je werknemers verdiepen om het maximale uit ze te kunnen halen. Ik ben Co Adriaanse, voetbalcoach. Ernst Jong presenteert The Coaches of Industry. Vijf topcoaches met een missie. Namelijk het beste in het Nederlandse bedrijfsleven naar boven halen. Zij weten immers als geen ander hoe je een organisatie in topvorm krijgt. Win met uw bedrijf ook een topcoach voor een dag. Ga nu naar ey.nl slash coaches of industry. Ernst Jong is sponsor van het Nederlands Olympisch Team. Via Funda in Business vindt u alle ruimte om te ondernemen. Kantoorpanden... Bedrijfshallen, winkelruimtes, horeca-gelegenheden of bouwgrond. <coughs> Vind de ruimte voor uw onderneming op fundainbusiness.nl Ik heb eigenlijk wel flinke trek, dus als we zo gaan denken. Oh, ja, ik ook.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 Het is negen minuten over half negen. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Er komt een landelijke aanpak van skimmen. Het illegaal kopiëren van bankpasjes. Justitie en politie geven vanmiddag het startsein voor dat landelijk skimming point. Een team van negen mensen gaat alle informatie over skimming op één centrale plek. de Nederlandse politie bij elkaar brengen. Dat is in Breda. We gaan erover praten met het hoofd van de divisie Recherche Midden- en West-Brabant. Wilma Nijssen. Goedemorgen. Ja, skimmen, een landelijke aanpak. Uh, is dat niet een beetje laat, mevrouw Neuzen? Nou ja, het is nooit te laat, hè, want uh, elke skimmer die we oppakken is er één. Ja. Um, en um, ik moet u zeggen dat uh, het niet um, uh, laat is omdat we al voortdurend uh, skimmers aanpakken. Uh, het nieuwe wat we uh, vandaag lanceren is dat wij een, een vuist hebben gemaakt... Uh, in samenspraak met de banken en met het Openbaar Ministerie... om uh, zowel uh, de informatie als alle incidenten die er zijn op het skimminggebied en de aanhoudingen die we plaats hebben gevonden, dat we die bij elkaar brengen en dat we op die manier dus een, een vuist maken tegen skimmers. Ja, maar dat klinkt natuurlijk hartstikke goed. Alleen um, wat mijn collega Marcel volgens mij bedoelt is dat um, het al een tijd gaande is dat skimmen. Ja. En dat iedereen opnieuw steeds het wiel aan het uitvinden was. Dus zo'n landelijke aanpak waarmee u inderdaad een vuist kan maken, ja. dat had natuurlijk tien jaar geleden ook niet meer staan. Ja, nou ja, tien jaar geleden hadden we misschien nog geen skimmers. Hè, maar um, um, kijk, uh, wij zijn wat dat betreft um, al meer met elkaar aan het samenwerken de afgelopen jaren. Uh, waar we nu um, zeg maar effectiever en daadkrachtiger in willen gaan zijn, is dat we de um, uh, organisatie die achter de individuele skimmers zitten, dat we die proberen in beeld te krijgen. Mm -hmm. Om op die manier uh, daadwerkelijk ook het skimmer een halt toe te roepen. Want het gebeurt, het gebeurt dus blijkbaar nog steeds, mevrouw Nijsen. want die ja. nieuwe chip wordt langzamerhand steeds meer ja. gangbaar. Hè, die wat moeilijker ja. te skimmen is. Iedereen ja. kent het nu, kent het fenomeen. De apparaten worden ook herkend, winkeliers passen erop. Maar het uh -huh. gebeurt dus nog steeds. Ja, ik, ik zal u zeggen dat uh, een winkelier uh, onder zijn ogen soms kan uh, laten gebeuren uh, dat een skimmer zijn apparatuur wisselt. En uh, ze zijn wat dat betreft dus uh, dusdanig bij de hand en hebben een dusdanige know-how ook van de techniek uh, dat ondanks alle beveiliging en uh, ondanks alle voorzorgsmaatregelen die ook winkeliers treffen, er toch nog steeds betaalautomaten en pinautomaten uh, gewisseld worden. Aha. En, en dat nieuwe pinnen, heeft dat nou ja. al wat zoden aan de dijk gezet? Nou ja, het nieuwe pinnen met de chip is uh, absoluut vele malen veiliger... dan uh, het pinnen met een, uh, met een magneetstrip. Hè. Dus uh, van strip naar chip uh, is natuurlijk al een, een hele goede beweging. Um, en uh, kijk, het, het nadeel is dat nog, nog niet alle uh, apparatuur uh, daadwerkelijk toegerust is... met een uh, chip uh, laadpunt, zeg maar. En uh, dat zolang dat niet het geval is... er nog steeds uh, magneetstrips uh, ook gesweept uh, moeten worden... Uh, het uh, voor de skimmers ook nog steeds mogelijk is... om daadwerkelijk uh, hun slag te slaan. Ja, maar uiteindelijk is het einde natuurlijk in zicht. En, uh, heeft u ja. ook aanwijzingen dat die skimmers inmiddels ook aan het ontwikkelen zijn? Dat die ook weer nieuwe methoden bedenken om de passen te kraken? Ja, we zien wel wat, uh, wat ontwikkelingen uh, daarin. Uh, over uh, de details kan ik uh, uiteraard niet al te veel uh, oh, loslaten. Dat is nou jammer. Uh, ja, dat is zonde. Hè? Maar, uh, het is ook goed als wij hij... dat weten, hoor. Uh, wat zegt u? Dat is ook goed als wij dat weten, natuurlijk, als ja. gebruiker. Ja, natuurlijk. Nee, natuurlijk. Maar uh, uh, de, de methodes die de skimmers gebruiken, uh, die gaan we maar niet uh, uh, al te veel in de openbaarheid brengen. Uh, in die zin uh, is het van belang uh, dat uh, het publiek weet dat het uh, uh, uh, uh, gebruik van de chip uh, in ieder geval vele malen veiliger is als okay. het uh, gebruik van uh, de magnetische uh, uh, strips. Nou, even naar, want u bent al een paar maanden bezig. Hè? Vandaag is de officiële start. Ja, Heeft u al zaken kunnen behandelen? Ja hoor, we hebben, we hebben ondertussen de afgelopen half jaar de cijfers ook zeg maar, wat meer op detail bij kunnen houden. We hebben op dit moment 19 onderzoeken daadwerkelijk afgerond en daarin 49 verdachten aangehouden. We zijn met zo'n veertigtal onderzoeken nog bezig en dat zijn onderzoeken van, van de Rijp en Groen door elkaar, kleine incidenten. Eh, tot aan uh, grote, grote vissen die we gepakt hebben. Dus in die zin zien we dat het gewoon effectief is wat we aan het doen zijn. Wilma Nijssen, hoofd van de Divisie Recherche Midden- en West-Brabant. Dank u wel. Graag gedaan. In de Fruitlaan in Rotterdam was gisteravond laat flinke commotie. Een stukje asbest houdende plaat van een paar centimeter maar... dat van de muur was losgekomen, was de oorzaak. Vanwege dat stukje rukten alle hulpdiensten uit. Paul Sanders, onze verslaggever, hoorde hoe de buurtbewoners daarmee omgingen. Ik heb van de week gezegd dat die schoonmaak nog groot is, maar dit is over drie. In de Rotterdamse Fruitlaan in de wijk Katendrecht hangen de mensen uit het raam. En dat is niet voor niets, want ze mogen er namelijk niet uit. De hele straat is afgezet, overal rood-wit afzetlint en politiebusjes. En het heeft allemaal te maken met een stukje asbest dat is gevonden in een van de halletjes van de woningen. En dat is voor de mens heel vervelend. Want dat betekent binnen blijven en deuren en ramen dicht. Ja, dat, ik heb geen idee. Asbest gevonden en ja, daar zitten we dan hè. En u zit nog gewoon in uw huis? Ja, tuurlijk. Want u hangt uit het, uit het raam op de begane grond en u mag er niet uit? Ja, we mogen nu dus niet via de hal naar buiten toe zeg maar. Maar ja, ik heb nog een achteruitgang, ik kan nog via de tuin. Ja, en u kan nog uit het raam klimmen. En ik kan nog uit het raam klimmen, ja, makkelijk zat. Ja, want we staan nu door het open raam ja. met elkaar te praten, terwijl ja. links van ons... Ja, ja staan een geen... paar meters, lijken het wel, hè? Ja, geen idee. Ik vind het wel interessant. Ja, zo gebeurt er nog eens wat er nu straat. Ja, daarom, ja, de Uw deur wordt dichtgeplakt. Ja, maar is mijn deur niet. Van de, van de woonstatistiek. Roed is afgezet, roed is afzet, lint, politiewagens noodverordening, geloof ik. Woont u in dit blok? Ja. Nu mag er niet in? Nee. Maar ik wil er niet in ook, hoor, met die aspergs. Nee? Nee, ik ga de huur op zeggen. Echt waar? Je ja. bent een beetje boos. Nee, ik ben niet boos, maar ik ga het ergens anders over. Ja, ze zijn bij mijn dochter, hebben ze de ventilatiekanalen schoongemaakt, platen afgehaald, en die hebben ze weer teruggeplaatst, en dat is kapot gegaan, en dat hebben ze zo gelaten. Aha. Dus toen heeft de buurvrouw daar melding van gemaakt, dat, er, dat die plaat kapot was. En toen zijn ze van de woningbouw komen kijken, hebben ze dat stukje eraf gehaald, ingepakt, hebben ze laten controleren. En toen zijn ze erachter gekomen dat er asbest in verwerkt zat. Aha, en die plaat is dus beschadigd geraakt. Ja. Dus die asbestvezels zouden in het halletje kunnen liggen. Ja. Ja. Ja. En daarom moet alles ontruimd worden. Daarom moet alles ontruimd worden, ja. En ze zijn ook met die vieze, vieze laarzen, waar ze mee in de gang hebben gelukt, zijn ze ook bij mijn dochter binnen geweest. Dat maakt het, wordt het een heel ander verhaal. Heel vervelend, ja. De traphuizen worden nu schoongemaakt. Daarna zal er in alle woningen, dat zijn 75 woningen, zal er een meting achter de voordeur worden gedaan. En in de woningen waar iets wordt aangetroffen, dan zal in de loop van de volgende dag zal een vervolgonderzoek worden gedaan. En de gezondheidsrisico's die worden op dit moment heel laag ingeschat. En dan eindelijk, na een paar uur onzekerheid, staat er een agent op de stoep die de mensen die allemaal uit het raam hangen even toespreekt. En eindelijk is er voor de bewoners duidelijkheid. Meneer Slot, u bent van de politie rotterdam rijmond We kijken achter ons en dan zien we al de mensen uit het raam hangen. Er hangt een beetje een jolige sfeer. We zien mannen in witte pakken langs de portieken lopen. Ja. Die joligheid van die mensen, is dat terecht? Uh, nou ja, goed, we weten niet uh, om hoeveel asbest het gaat. Die mensen in die witte pakken die, uh, hebben dat preventief aan. Want dat zijn mensen van een saneringsbedrijf... die dagelijks met asbest te maken hebben. En um, nou ja, in grote hoeveelheid is het schadelijk. Wij vermoeden dat het hier gaat om een geringe hoeveelheid. Dus... Um, nou, we zijn nu aan het kijken of er verder nog uh, asbest in woning aanwezig is. En ja. in de al die potieken moeten worden nagekeken. moet moeten worden gekeken of uh, dat spul in de woning terecht is gekomen. Dat gaat nog uren duren, denk ik. Dat gaat inderdaad nog uren duren. We verwachten de hele nacht daar nog mee bezig te zijn. Uh, die meetapparatuur die heeft zes uur nodig om uh, goed op te warmen en uh, betrouwbare resultaten te geven. En ook het schoonmaken gaat gewoon nog lang duren. Kunnen die mensen morgen vroeg gewoon naar hun werk dan? Het, ze mogen eventueel hun huis, maar het is gewoon de bedoeling dat zij niet uh, heen en weer lopen en uh, de mensen van de reiniging in de weg lopen. Dus, dus dat is de reden dat we ze aanraden om binnen te blijven. Het is voor hun eigen veiligheid om zo lang mogelijk op dezelfde plek te blijven en dat is vannacht maar beter het bed, denk ik. Dat lijkt me heel verstandig. Zo dadelijk de zoektocht naar een muurschildering van Leonardo da Vinci. Doet het bloed in Italië sneller stromen, hoort u zo meer over. Eerst naar Kees Kwaks. Gaat het inmiddels wat sneller op de weg, Kees? Heel langzaam gaat het wat sneller, Lara. Het staat in totaal ruim 300 kilometer. De regio Utrecht even langslopend. Nou, op de A27 tussen knooppunt Eveningen en Houten nog 5 kilometer. De A7 uit Den Bosch, ja, daar ziet de situatie er wel anders uit. 24 kilometer nog tussen Waardenburg en Knoopend Oude Rijn... En ook vanuit Den Haag op de A12 naar Utrecht dik 9 kilometer nog tussen Woerden en Knooppunt Lunetten. Al die files hebben te maken met die niet functionerende matrixen vanochtend. Uh, heel langzaam komt er wat verbetering in de regio Utrecht, maar je ziet ook dat op kleinere wegen het onderliggend wegen net bij Utrecht het extreem druk is vanochtend. Uh, de A12, Duitse grens richting Utrecht, nog 15 kilometer tussen Beek en Arnhem Noord. En ook opvallend de A29 naar Rotterdam vanaf Bergen op Zoom, 9 kilometer bij het knooppunt Vaanplein. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Het vliegveld van Eindhoven is vandaag een grote oefening. Het draait daarbij om het neerstorten van een vliegtuig. En automatisch gaan de gedachten dan 15 jaar geleden... bij de crash van het Belgische Hercules, transportvliegtuig, militaire transportvliegtuig. Daarbij kwamen 34 mensen om het leven. En dat was geen oefening, Joris van der Kerkhof. Nee, dat was de harde, harde realiteit. Um, uh, rond zes uur uh, gebeurde dat, uh, s'avonds althans werd het bekend. Half zeven, de eerste berichten. En, en, en rond die tijd ook waren hier de eerste journalisten aan het kijken wat er aan de hand was. Aan het kijken, om te kijken wat ze konden zien. Maar ze konden helemaal niks zien. Uh, ik was daar zelf bij, um, in het donker, en, en, en kon, kon uiteindelijk niks zien. Hans Matthews van, uh, van het Eindhoven's Dagblad was erbij. Even het uiteindelijk, ook nog jaren gevolgd, twee jaar geleden, kwam er een boek uit uh, over de ramp. in je nu bezig met een tweede druk om, te kijken, uh, om, om, om de bol te actualiseren. Nu, mensen zijn aan het wachten, hè, hier nu, journalisten ook en anderen... om te gaan naar de plek waar het uh, gebeurd is. Uh, dit is nu een oefening. Uh, kun je dan teruggaan naar 15 jaar geleden? Ja, absoluut. Het is wel een beetje vergelijkbaar. Uh, ik heb toen via teletext vernomen dat er een uh, ongeluk was gebeurd op de vliegbasis... want ik kwam net thuis van mijn werk werd gebeld door de redactie en uh, een spoor langs het huis uh, verlaten om naar het vliegveld te gaan. En hier werden wij opgevangen in het uh, voorlichtingscentrum, zoals dat toen heette. Alle journalisten in afwachting van uh, nieuws en informatie over uh, de ramp. En die was er niet? Nee, uh, er werd volop gespeculeerd. Er ging ook heel lang, uh, deed het verhaal de ronde, dat de luchtmachtkapel uh, was verongelukt. We wisten natuurlijk wel dat het om een transporttoestel uh, ging van de Belgische luchtmacht uh, uiteindelijk. Maar daar werden zo'n honderd uh, journalisten gevangen in een ruimte. En wie eenmaal binnen was, uh, mocht er niet meer uit. Uh, ja, het was wachten, speculeren uh, op de persconferentie die uh, om de tien minuten beloofd werd. En uiteind... Niet kwam, ja. Ja, uiteindelijk. En uh, de informatie was uh, spaarzaam. Uiteindelijk is aan het eind van de avond een grote persconferentie geweest. Waar we dan enigszins duidelijk werd gemaakt wat er precies had plaatsgevonden op het vliegveld. Uh, nu is het allemaal volstrekt helder. Het is, ook, uh, het is ook een oefening. De afdeling communicatie belde net nog, of gaf in ieder geval net nog aan... dat het niet alleen over de communicatie voor de pers gaat, deze uh, oefening... maar voornamelijk de communicatie naar buiten toe, naar, naar, naar mensen toe ook... maar onderling tussen de verschillende groepen die bij zo'n uh, oefening horen. Um, um, een herziening van, van, van je boek. Zijn er ontwikkelingen uh, die dat nodig maken? Uh, zijn er dingen die nu nog gaande zijn rondom de ramp? Nou ja, de nabestaanden overwegen nog altijd om de staat der Nederlanden te dagen. Daar is laatst een bestuursvergadering geweest waarin ze hebben besloten om dat te doen. Er is dus een advocaat aan het werk. Uh, er is wel licht wat nieuwe informatie die ik aan het checken ben die ik wil gebruiken. Ja, en verder mijn ervaring met de onderzoeksraad wil ik erin verwerken. Succes daarmee, dat zal nog wel een tijdje duren dan. Eh, over een minuut of tien eh, wordt er duidelijk dat er een vliegtuig in het probleem is. Over een half uur, eh, zo rond half tien, eh, stort hij dan neer. En dan kan de oefening in volle omvang beginnen. En dan horen wij Joris van der Kerkhoff daarover na negen uur. Acht minuten voor negen is het nu. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. De oude meester Leonardo da Vinci brengt deze dagen in Florence... de dromen samen van een vasthoudende professor... en een ambitieuze burgemeester. Samen zijn ze op zoek naar een verloren geachte muurschildering van Leonardo. Als ze de fresco vinden, wacht hen eeuwige roem en succes. En kan Italië zich in deze crisistijd weer eens van haar hoopvolle kant laten zien. Kunst als medicijn tegen de crisis. De Donatello's, de Michelangelo's, replica's en echte beelden hier. Heel wat goden en helden worden vermoord op het plein voor het oude gemeentehuis van Florence. Palazzo Vecchio. En binnen zijn wetenschappers bezig om een gigantisch kunstwerk bloot te leggen. Maar als je zover bent, moet je langs heel wat kunstzinnige moordpartijen lopen. Fresco's, ontrappel. En nog een trap. Dan kom je bij de Salone dei Cinquecento. Een zaal met een gouden plafond. Prachtige fresco's van Vasari. Allemaal veldslagen. En één grote wand van 10 bij 5 meter, eigenlijk 10 bij 10 meter... is afgedekt met een wit doek. En daarachter zijn 13 wetenschappers bezig de hele week om door de muur te kijken... Achter die muur, achter de vazari die op die muur is geschilderd... daar zou zich de beroemdste Leonardo bevinden die hij ooit geschilderd heeft. Of in ieder geval de grootste. Dat schilderij dat heet de Battaglia di Anghiari, de strijd bij Anghiari. Een schilderij wat mislukte omdat hij als experimenteel kunstenaar... altijd weer op zoek was naar nieuwe technieken... en in dit keer de verkeerde techniek toepaste. was schilderkunst op muur... Dat werkte niet. De was hield niet goed vast. De verf kwam omlaag. En Leonardo ging na een jaar teleurgesteld weg. Maar nu is er een professor, Maurizio Serracini... die al sinds 36 jaar dit schilderij terugzoekt. En hij heeft het hier waarschijnlijk gevonden achter deze muur. Achter deze Vasari waar een klein vlaggetje was. In dat schilderij van Vasari waarop stond. Zoekt en gij zult vinden. En nu zijn ze aan het zoeken. Al die professoren, bouwkundigen, vliegtuigkundigen... Informatici, kunsthistorici, röntgenologen... allemaal samen op een stijger om door de muur te kijken. Een nerveuze professor. Denkt u dat u het schilderij ook gaat vinden? Ik Ik ben niet voor niets 36 jaar al op zoek. Als ik er niet in geloofd had dan was ik al lang gestopt met de zoektocht. Over de staat van het schilderij zegt hij... ik hoop in ieder geval de stuk te vinden van Leonardo. Misschien nog wat kleuren. De komende week gaan we data verzamelen... en dat duurt waarschijnlijk nog een aantal weken... voordat we zeker zijn wat er zich hier achter de muur bevindt. Wat doet u als u straks het schilderij heeft gevonden... Er zit maar twee centimeter tussen de ene muur van Vasari en de muur met de Leonardo. Dat zijn beslissingen. Niet ik karaktertekens, maar die met de politiek. En de professor zegt ja, in het verleden zijn er ook wel eens frescos weggehaald. Dat zou nu ook kunnen, maar dat is aan de politiek om te beslissen of Vasari wordt geofferd voor Leonardo. Een grote spanning bij de burgemeester. Oh, la crisi è una questione internazionale. De burgemeester die zegt, inderdaad er is crisis in niet in Europa. Dal Palazzo Vecchio vogliamo far nascere un segnale di speranza. We hopen hier vanuit Palazzo Vecchio een signaal te geven van hoop. Renzi per premier. Is het ook niet een beetje hoop voor burgemeester Renzi die premier wil worden? Nee, nee, nee. Cerchiamo Leonardo da Vinci, het is Nou, laten we dat nog maar even zitten, dat is voor later, zegt Renzi die enorm bezig is om op links lijsttrekker te worden in de toekomst. Die na Mario Monti een gooi zal doen naar het premierschap van Italië. Dus dit komt hem niet gek uit, al deze fotografen en al deze filmploegen hier. Op zoek naar Leonardo. Burgemeester Renzi, een uh, reportage vanuit Florence van correspondent Bas basmesters Staatssecretaris Steven werkt aan stemrecht voor ouders van misbruikte kinderen. Spreken we over met Chelling van der Groot, de advocaat van Robert M. Cameratoezicht, de droom van elke orde handhaven. Je zet het aan en het doet het. Ze hoeven niet op vakantie, ze hoeven geen opleiding. Je hebt de politie niet nodig, je kan het gewoon zelf doen. Het aantal camera's neemt dan ook al jaren toe. Vanuit een burgemeester gezien is cameratoezicht waanzinnig effectief. Maar helpt het eigenlijk. We hebben er inmiddels zoveel in Nederland hangen. De berg aan informatie die we daarmee creëren... is zo gigantisch dat we de speld niet meer vinden. Argos, zaterdag van kwart over twaalf tot één. Radio 1, het nieuws van alle kanten. Vertrouwt in een van de hoogste rentes van Nederland.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 We hebben zelfstoelen met een professioneel massagesysteem. Zodat u altijd ontspannen en uitgerust uw Volvo weer uitstapt. Een beetje luxe kan nooit kwaad. Zo maakt Volvo het verschil tussen gewoon zitten en lekker autorijden. Kies voor een van de hoogste rentes van Nederland. Open nu de Spa Online rekening met een rente van 3% via westlandutrechtbank.nl of via uw financieel adviseur.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 Neem een abonnement voor een vast bedrag per maand... of probeer Microsoft CRM online eerst gratis op microsoft.nl. Promovendum vindt dat je mensen vrij moet laten in de keuze voor een ziekenhuis. Het is easy december bij WKAM.nl. Als je december aankopen, shop je vanuit je luie stoel. Feestkleding, ski-kleding of elektronica. Eerst WKAM.nl. Promovendum vindt dat je moet claimen omdat het nodig is...